10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Na dagen van verlies staan de beurzen weer in de plus. Economisch redacteur André Meijnema. Wat zie je op dit moment op de scherm, André? Op dit punt hogere standen zo ergens tussen de 1 en 2 procent voor de belangrijkste Europese beurzen. Koopjes zijn vooral actief, want je ziet allerlei aandelen van uiteenlopend aard allemaal oplopen die goedkoop geworden waren door de daling van de voorbije dagen. Legt een soort vloertje onder de beurshandel, zou je kunnen zeggen. En de vraag is maar of het vloertje gaat houden. Want de FED, de Amerikaanse centrale bank, die heeft dus besloten... om de rente voorlopig twee jaar lang onveranderd te laten in de Verenigde Staten. Geeft wat zekerheid aan beleggers voor de langere termijn. Aan de andere kant, de reden waarom ze dat gedaan hebben... namelijk zorgen over de Amerikaanse economie... is op zich natuurlijk geen prettig vooruitzicht. Dus ook niet voor de beurzen. André Beinema.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 Eerder werd bekend dat het bootje van het Delta Force-team kapot ging. Op het water moest worden gewisseld van boot. Het duurde uiteindelijk zo'n anderhalf uur... voordat agenten op Utoya aankwamen. Anders, ik had in die tijd 69 mensen op het eiland gedood. Aan de noordkust van Bretagne zijn vanwege een algeplaag... kilometers strand gesloten. De stranden liggen bezaaid met groene algen. Correspondent Frank Renaud.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 Dat is weer eerst zon, later in het noorden en midden toenemende kans op een bui. vrij veel wind. Het wordt 17 graden op de wadden tot 21 in het zuidoosten. Morgen bewolkt vooral in de kustgebieden regenachtig. Het wordt ongeveer 20 graden. ANWB verkeersinformatie viel op de 28. Utrecht Amersfoort bij de afrit Den Dolder, 2 kilometer. Dit is Radio 1.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 En het ochtendumeur van Koos Postema. Het is vier minuten over tien. Dit is het vervolg van KRO. Goedemorgen Nederland. Er dreigt in september een slachting onder Nederlandse tuinders... als uitgesteld gevolg van de uitbraak van de EHEC-bacterie. Volgende maand moeten de meeste tuiners namelijk financiering zoeken... voor het nieuwe jaar. En dat wordt de nekslag voor tientallen bedrijven... zegt het productschap Tuinbouw. Goedemorgen, Geert Pinksterhuis van het productschap Tuinbouw. Zwart. In september kloppen de meeste tuiners aan bij de bank... Hè, om hun uh, plannen voor het komend jaar te financieren. En dat wordt een drama, volgens u? Uh, nou, Dat is wat wij van de, van de banken en van, van de ondernemers zelf uh, horen. Dus wij zijn daar niet direct bij betrokken. Maar wij begrijpen dat, uh, ja, dat, uh, dat er iets groots te, te wachten staat. Wat hoort u dan van de banken? Nou, dat ongeveer een derde van uh, het aantal bedrijven uh, dat hiermee uh, gemoeid is... en hebben het over telers van uh, tomaat... Uh, komkommer en paprika, mm -hmm. dat die nu al onder een speciale betalingsregime vallen... omdat ze gewoon te weinig inkomen binnenkrijgen. Ja, en volgende maand moeten er nieuwe financieringsafspraken worden gemaakt... voor, uh, voor het komende seizoen. En de verwachting is dat dan uh, ja, voor veel bedrijven uh, het de deur op slot moet. Zijn banken uh, sowieso op dit moment terughoudend met hun financiering... vanwege de ellende op de beurs van de afgelopen week? Ja, dat is iets waar wij weinig zicht op hebben. Maar goed, iedereen volgt het nieuws en dat, dat kan ja. natuurlijk uh, zijn consequentie hebben. En uh, de banken zullen beoordelen van uh, ja, welk risico we uh, kunnen en willen we nog lopen. En daar komt nog eens een keer bij om de ellende nog wat te vergroten. De EU heeft dus besloten het noodfonds voor die getroffen tuiners niet uh, te verlengen. En het bedrag niet te verhogen. Ja. Uh, kijk, uh, de totale schade die uh, deze bedrijven uh, tot dusver hebben gel uh, gelopen uh, zit uh, boven de 250 miljoen euro. En ja, Brussel heeft aangegeven dat daarvan uh, voor Nederland uh, 27 miljoen wordt, uh, wordt vergoed. Dus die compensatie uh, komt lang niet in de buurt van het uh, totale schadebedrag. In hoeveel zou daar wel nodig zijn? Nou in ieder geval een, een fors hoger bedrag dan, dan die 27 miljoen. Uh, duidelijk moet zijn dat dit gaat om een, uh, om een drama voor deze bedrijven. Waar ze uh, geen schuld en uh, ja, ook geen enkele invloed op, uh, op hebben gehad. Zij produceren schone en veilige producten, maar werden toch door het drama in, in, de, in de regio van Hamburg uh, ja. Ja, keihard getroffen. Hoeveel tuiners heeft dit tot op heden de kop gekost? Wat wij vernemen is dat het om, om circa zes, zes bedrijven zou gaan. Zes? Nou, er ja. zijn er 1400, dus dat vind ik niet heel erg schrikken. Nou ja, goed, je zit midden in het seizoen uh, waar uh, de, de, de inkomens uh, binnenkomen. Er mm -hmm. wordt nu nog uh, product geoogst en verkocht en er komt geld binnen. Dus het is al zeer ongebruikelijk dat dat midden in het seizoen gebeurt. Dat dus, gebeurt normaal namelijk in september? Of, of later in het jaar wanneer je dus vooral de, de kosten maakt. En, mm -hmm. en die periode is vooral in het najaar en uh, in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar... Dus dat is de periode dat de kosten worden gemaakt en dan logischerwijs uh, ja, is er meer risico op faillissement. Ja, er zijn er tot nu toe dus uh, zes omgevallen of failliet gegaan eigenlijk. Er zijn er 1400. Hoeveel verwacht u dat er dan in september, zeg maar de maand des oordeels, uh, failliet zullen gaan? Ja, dat is heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Uh, we kunnen niet in een glazen bol kijken, maar... Uh, nee, maar u ja, luidt niet voor niks, de noodklok. Nou goed, helder is dat voor veel bedrijven het water aan de lippen staat... en dat de bank aangeeft van uh, ja, dit moet consequenties hebben... en dat de ondernemers zelf wel aanzien komen dat, uh, ja, dat het erg moeilijk zal zijn. Ja. Is dit vooral vervelend voor de boeren en hun gezin... of zijn er nog veel meer banen en inkomens mee gemoeid? Nou, we hebben het in dit geval over zo'n 1400 bedrijven waar 21.000 mensen werken. Dus uh, ja, het heeft ook zeker impact op, uh, op, de, op de werkgelegenheid... Hè? Het groot probleem voor die tuiners was het consumentenvertrouwen in Duitsland, waar uh, wij veel naartoe exporteren natuurlijk. De grootste afnemer. Is daar de handel een beetje aangetrokken? Is dat vertrouwen inmiddels enigszins hersteld? Uh, dat is precies de goede kwalificatie. Enigszins. Uh, het is nog niet weer volledig hersteld. We zien dat uh, de consumptie achterblijft bij de voorgaande jaren. Ja. En ja, Duitsland Hoeveel? is wel. Uh, ja, uh, we zitten nu op het 80 tot, tot 90 procent van, van wat het eigenlijk zou moeten zijn. En uh, dat lijkt dan toch alweer behoorlijk veel, maar uh, ja, dit is toch een, een, een product waar als uh, er iets meer aanbod is dan vraag, dat dan meteen uh, de prijs fors naar beneden gaat. Dus dat betekent dat voor alle producten, uh, en dan hebben we dus wat ik net al aangaf over uh, tomaten, komkommers en, uh, en paprika en, mm -hmm. en nog meer van dit soort vruchtgroenten dat de prijs van al die producten veel lager ligt dan, uh, dan wat de kostprijs is. En dat ze dus bij elke kilo die het bedrijf verlaat, verlies uh, leiden. Nou heeft Rusland gisteren, om maar even een licht in de duisternis uh, erbij te halen... gisteren alle exportrestricties voor groenten die e gevoelig zijn opgeheven... dat betekent dan toch ook wel weer meer afzet, lijkt me. Dat hopen we en we hopen ook dat dat snel weer op gang komt, want dat is toch iets wat niet van de een op de andere dag gaat. De handelsbedrijven moeten er weer op inspelen, de douaneautoriteiten bij de Russische grens en noem maar op. We hopen dat het snel betekent dat er weer meer van dit type producten die kant op kunnen en dat het ook wat ontlasting geeft van het nou ja. overaanbod dat nu op de Europese markt plaatsvindt. Hoe belangrijk is Rusland wat dit betreft? Rusland is uh, de derde afzetmarkt. Uh, Duitsland is de grootste, Verenigd Koninkrijk is de tweede... en uh, Rusland is de derde en het is ook een markt in opkomst. Ja. Um, is er eigenlijk nog iemand aansprakelijk te stellen voor, dit hele, voor al deze ellende? Ja, dat, dat is een hele moeilijke kwestie. Uh, kijk, we hebben toch te maken met een, uh, een ernstig drama in de regio van, uh, van Hamburg... Hè, waar toch uh, uh, circa 50 uh, doden te betreuren zijn. Uh, vele duizenden mensen die, die, die ziek zijn geworden... En dan is het logisch dat een overheid uit voorzorg uh, maatregelen treft. Ja. En een van die maatregelen kan zijn om uh, een advies te geven om voorzichtig te zijn met de consumptie van bepaalde producten. Ja, dan ga je aan de veilige kant zitten. Precies, en uh, bij voedselveiligheid en voedselgezondheid heeft het natuurlijk ook eerste prioriteit. Ga aan de veilige kant zitten. Maar de vraag is, uh, wat is het moment om uh, een advies om bijvoorbeeld geen saladegroenten uh, te eten weer in te trekken? En onze inziens heeft het advies te lang aangehouden. Uh, al heel snel bleek dat alle producten uit Nederland veilig zijn. En dat die veilig zijn te eten. En goed, we hebben het hier toch over een product dat geassocieerd moet worden met gezondheid. En, en, en niet met het drama dat in de regio van Hamburg heeft plaatsgevonden. Ja, maar wie is daar dan aansprakelijk voor? Nou goed, eh, ik begrijp dat de, de autoriteiten nu ook aan het kijken zijn... wat is er in Duitsland bij het crisismanagement rondom EHEC fout gegaan. En wellicht dat dat op enig moment zicht geeft op uh, aansprakelijkheidskwesties. Maar het, het is te vroeg om daar nu een oordeel over te vellen. Wat moet er gebeuren? Nou, wat in ieder geval de telers zelf doen is nu kijken... van hoe kunnen wij onze eigen uh, positie in de markt versterken. Zij zijn aan het kijken om uh, de krachten te bundelen... En uh, om te zorgen dat zij het aanbod, dat, uh, dat zij leveren, uh, meer in, uh, in aansluiting kunnen brengen met de vraag. Dat, dat is allemaal heel, uh, hoe zeg je dat, heel technisch. Maar wat betekent dat concreet? Nou, dat zij dus uh, kijken van hoeveel vraag is er op enig moment. Uh, ja. en, en hebben we te veel aanbod, dan betekent dat zij dan zeggen van, nou, dan, dan overleggen we dat een deel van het aanbod uit de markt wordt genomen. En uh, in de hoop dat daarmee een, een hogere prijs uh, tot stand komt. En verder? En verder uh, is in ieder geval de komende maanden kijken van uh, hoe met de gezamenlijke krachtsinspanning van de ondernemers zelf, maar ook van de banken en uh, van overheden ervoor gezorgd kan worden dat, dat zo min mogelijk bedrijven hiervan de dupe worden en het loodje leggen. Hartelijk dank, Geert Pinksterhuis van het productschap Tuinbouw. Just en buzzing bees van Charlie Day. Het voelde als waar omhoog komen en, en het ging eruit. Als je het hebt, dan groei je op voor rat. Als je het behandelt, dan vergiftig je je kinderen. En die, die manier, die skrilmast, schiet hem niet neer. Deze week in Goedemorgen Nederland. Voor herhaling vatbaar. Ik denk dat het de komende dagen pas echt ga beseffen. Het is nu nog moeilijk te bevatten. De Q-koorts en de Mexicaanse griep liggen nog vers in het geheugen. Niet in de laatste plaats bij de huisartsen van Brabantse plattelandspraktijken... die zich grote zorgen maken over zoveel varkens in hun achtertuin. Een verslag vanuit Huygenvoort, gemaakt door Roy Heerkens. Deze reportage werd eerder uitgezonden in februari 2011.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 Let wel, wij hebben ons eigen China hier in Europa en dat ligt in Brabant. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Straks een primeur in China. Jodenkoeken. Is nu het ochtendumeur van Koos Postema. Een oude vriend vertelt mij drie weken lang niet alleen aan een ochtendhumeur... maar zelfs een daghumeur geleden te hebben. Tijdens de Tour de France namelijk. Het was bijna allemaal onontkoombaar, zegt hij. In alle media. En als je die ontvluchtte, begon er iemand in een winkel... of in een park of op het strand er ook weer over. Ja, zeg ik, maar er keken elke middag ruim een miljoen mensen naar die Tour. Hij wordt woedend. Dus miljoenen keken niet... En dan onder die mensen zijn leiders aan die fietsziekte, zoals ik. En ik haat dat gefiets. Ik haat trouwens sport en zeker de topsport. Na enig zwijgen troost ik hem pesterig. Volgend jaar, 2012, komt het allemaal goed. Goed, goed, bromt hij. Dan stappen die dwazen toch weer op die fiets. Zeker, zeg ik. En er is meer in 2012: de tour, daaraan vooraf Wimbledon, na de tour het EK voetbal met Nederland als favoriet, en dan als grootste zomerfinale de Olympische Spelen in Londen. Zomer 2012, zeg ik tegen mijn vriend, is sportzomer, is topsportzomer. Afgewisseld dan wel door herhalingen op de tv plus herhalingen van herhalingen van de tv. Meer niet. Waar moet ik blijven? Verluistert mijn vriend. Het is toch allemaal onontkoombaar, die topsport. Maak een reis langs kloosters, zeg ik. En ik denk aan mijn rustige ervaring bij de Benedictijnen drie dagen lang in Egmond. Kloosters ontvangen graag gasten tegenwoordig. Ook ongelovigen zoals jij en ik, zeg ik erbij. En is er dan niemand, niemand, niemand die me vertelt dat Arjan Robben weer is geblesseerd... Smeekt hij bijna. Tja, dat weet je natuurlijk nooit, zeg ik. Monniken kennen de wereld natuurlijk ook. Morgen het ochtendhumeur van Henk paam On grand tu sais. <middels> On ne plus du temps qui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 Même si l'on parle et que l'on n'a pas de veil, j'aimerais que tu saches. compositeuse uit Frankrijk. Claire Denamour met bang, bang, bang. Het is uh, bijna vier minuten voor half elf. De Noord-Hollandse bakkerij Amarant gaat Jodenkoeken leveren aan China. Deze maand wordt al de eerste lading Oer-Hollandse Jodenkoeken aan winkels in Shanghai geleverd. Goedemorgen, Danny Hartog, salesmanager van de bakkerij Amarant. Goedemorgen. Ja, vraag die me al mijn hele leven bezighoudt. En nu kan ik hem eindelijk stellen: is het Jodenkoeken of Jodekoeken? Uh, bij ons is het jodun -koek. jodun koeken. Oké. Okay. Ja. Nou een risicovolle onderneming. Uh, typisch Hollands product. Koop aanbieden in China. Hoe gaat u die koek aan de Chinees brengen? Uh, wij hebben via agent, uh, een tussenagent een order gekregen. Uh, wij leveren deze producten uit aan, uh, aan de importeur en, uh, en zij zijn eigenlijk onze contactpersoon daar en we leveren een viertal supermarkten in Shanghai en omgeving. Maar uh, waar komt die Chinese belangstelling voor jodenkoeken vandaan? Um, dat komt vanwege het feit dat er eigenlijk uh, wat schandalen zijn geweest de afgelopen jaren. Um, denk aan het melkpoederincident in China. Um, mm. En ze hebben eigenlijk geen vertrouwen meer in hun eigen producten. Uh, en ze zijn op zoek uh, ja, naar betrouwbare kwaliteit in Europa. En uh, onze agenten die kwam uit bij, uh, bij Davila Jodekoeken vanwege de uitstraling die we hebben natuurlijk met ons kenmerkend Blik. En oerhollands uh, product. Ah, de Blik doet het goed ook. Ja. ja ook denk, goed wel, wel, wel, mijn volgende vraag was eigenlijk waarom geen stroopwafels? Of... Uh... Dat, dat we natuurlijk ook hun, uh, um, ja Het blik heeft uh, de unieke uitstraling eigenlijk die, uh, ja, die de Chinezen aansprak. Wat vinden de Chinezen van jodenkoeken? Gaan ze erin als uh, koek? Als, uh, als zoete, zoete broodje. Ja, ja? We hebben ze laten testen natuurlijk. We hebben uh, samples opgestuurd naar, uh, naar China. En daar is een testpanel van 30 personen geweest. En uh, die hebben de koeken dusdanig uh, positief beoordeeld dat ze een uh, order hebben geplaatst. Ja. Gaan ze daar ook jodenkoeken heten trouwens? Of uh, nee. krijgen ze daar een andere naam? We leveren ze uit om internationale, namelijk Dutch cookies. Dutch cookies, dat, ja. is, een, ja, dat is een breed begrip. Wat voor Chinezen hoopt u uh, te bereiken met de jodenkoeken? Wie moeten ze gaan eten daar? Uh, we zijn vooral geënt op uh, de middenklasse, die natuurlijk uh, gigantisch booming is in, uh, in China. De laatste jaren heeft een dusdanige ontwikkeling doorgemaakt... dat die middenklassegroep uh, ja, meer te besteden heeft en groter is geworden. Dus eigenlijk, ja, die zijn ook op zoek naar de Europese producten. Het is, het is een beetje een, een statussymbool voor ze? Het is ook een statussymbool, ja. Er zijn, eh, als je kijkt op de diverse websites van de Chinese supermarkt... staat er ook een logo op uh, From Europe. Dat geeft toch een, een soort van status aan, uh, aan de Chinese consument. Ja. Nou, is de smaak van Chinezen nou ja, nogal verschillend uh, van die van ons. Zijn de koeken ook aangepast, de receptuur? Nee, de receptuur is 0,0 uh, uh, aangesleuteld. Het is exact dezelfde koek die uh, u en ik uh, in de supermarkt koopt. Ja. Hoe weten wij eigenlijk dat ze ze lekker vinden? Hoe weten wij dat we ze lekker vinden? ja. Um, wij weten het door, uh, ja, door de test, door de panel. Ja, en de, de reacties waren ronduit enthousiast? Ja, ronduit enthousiast, ja. De Nederlandse stroophavels liggen ook al in de schap, hè, in Shanghai? Die liggen ook al, ja. De de zijn, uh... ja. Dus de Nederlandse koek verovert eigenlijk China, zou je kunnen zeggen? Dat dus zou je kunnen zeggen, ja. Want in hoeveel Correct. Chinese winkels zijn ze straks te verkrijgen? Um, dat zal tussen de 120 en 150 uh, retail supermarktketens uh, zijn. Ja, wat voor, wat voor winkels zijn dat trouwens, waar ze dan uh, te dat koop zijn? zijn uh, Supermarkten zoals je ze in Nederland kent, alleen dan op iets grotere schaal. Dus ja. je moet er meer richting de, de Carrefour supermarkten zoals ze in België bekend zijn uh, gaan denken. En ook in, uh, in diverse warenhuizen. Komt het idee ook een beetje uh, uit jullie koker omdat de jodenkoek in Nederland het minder goed doet? Uh, nee, zeer zeker niet. Zeker niet. Uh, dit is eigenlijk puur toeval geweest. Uh, ze hebben de aanvragen bij ons uh, neergelegd en dus eigenlijk een, een extraatje moeten we zeggen. Oké, okay. wanneer zijn ze verkrijgbaar? De eerste lading. Uh, ik heb zojuist bericht gekregen dat de zending naar voren is uh, verzet... en uh, zal in de eerste week van uh, september aankomen. Ze zijn nog ongeduldig ook? Ze zijn ongeduldig ook, ja. Oké, okay, dankjewel. hart, Hartog, salesmanager van Bakkerij. Amarant die gaat dus oer-Hollandse naar China exporteren. Tot zover deze Goedemorgen Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. En zometeen naar het nieuws, Prem Radakishun met Prem Time. Goedemorgen, Prem, waar ben je vandaag? Goedemorgen, Karel Johan. We zitten in uh, Arnhem en het gaat over de vogelaarwijken om te kijken hoe uh, het corporaties wel lukt om de Vogelaarwijken beter te maken. Ik zit hier met een trotse directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting. Die zegt, jonge prim, door het werk wat wij hebben gedaan gaat het hier fantastisch. En je moet komen kijken waarom wij het wel goed doen. En we gaan ook praten met de directeur van de woningcorporatie in Eindhoven... om te vragen waarom het daar niet lukt. Kortom, het is echt een uitzending, luisteraars, waar u bevlogen directeuren gaat krijgen... waar we het gaan hebben over hoge salarissen, waar we het gaat hebben, gaan hebben over de vrije hand... Die corporaties hebben in weken En ook de vraag of corporaties de almachtige zijn. die alles kunnen verbeteren in, in, in, in weken Of ze het toch moeten hebben van bewoners en uh, werkgelegenheid en dergelijke. Maar luisteraars, u weet het. De zon schijnt hier in Arnhem. En in het zonnetje in huis in Hilversum. is natuurlijk de tropische stem van Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea zijn opnieuw opgelopen. Volgens het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie... zijn Noord-Koreaanse artilleriegranaten in de buurt van het eiland Yongpyong terechtgekomen. En vorig jaar kwamen op Yongpyong vier mensen om het leven door Noord-Koreaanse granaten. De Europese beurzen zijn weer in de plus geopend. In Amsterdam opende de AEX 1,3 hoger. Schommelt nu een beetje boven de nul. Ook Londen, Frankfurt en Parijs staan op winst... nadat eerder de beurzen in Azië en de VS hoger sloten.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 En in, 4% minder dan vorig jaar moet er zijn. En in Münster in Duitsland is een rel ontstaan... rond een homoseksueel lid van een schuttersgilde. Die man won een belangrijke wedstrijd... en mag door naar de nationale kampioenschappen. Maar de conservatieve katholieke schuttersbond... vindt dat niet passend omdat hij homo is. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ADB Verkeersinformatie. Fiedes staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Roosteren en Knopend Het Vonderen, 5 kilometer. Is daar een ongeluk gebeurd en er zijn twee rijstroken dicht? En Bezoekers aan de Efteling staan in de file op de A59. Zonzeel richting Os. Tussen Dussen en Daalwijk, 3 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Runtime. De achterstandswijken, of hoe je ze ook wil noemen, zijn al jaren een kopzorg voor bestuurders. Nadat de fantastische Ella Vogelaar minister werd, kregen deze probleemcumulatiegebieden de naam Vogelaarwijken. De woningcorporaties kregen een belangrijke rol in het opknappen van deze wijken. Natuurlijk wordt er dan in Nederland gemeten hoe het met ze gaat. En wat blijkt? In Arnhem zijn de wijken Klarenburg en Malburg, Malburgen, vooruit gegaan. Volgens de directeur van de woningcorporatie Volkshuisvesting in Arnhem... komt het door het goede beleid dat ze al jaren voeren. Daarom vandaag in Primtime de vraag hoe zit het met de rol van de woningcorporaties in de vogelaarwijken. Hoe doen ze het? Wat is fout? Wat kan beter? Woont u in een zogenaamde vogelaarwijk of heeft u er verstand van? Bel me. Vertel me wat er goed gaat, wat beter kan en wat slecht gaat. 0800 1121. U mag mede naar ntrnl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Het is een prachtige markt in Arnhem-Zuid. De wijk Maalbergen. Aan de achterkant van de markt, bij het winkelcentrum, de Drieslag. Daar staan we met de bus. U mag langskomen. U mag me vertellen hoe fantastisch deze wijk niet is geworden. In de bus heb ik de directeur van de, woning, van de woningcorporatie Volkshuisvesting. Gerrit Breeman. Meneer Breeman, uh, wij kennen elkaar van uh, de tijd dat ik nog een televisieprogramma primtime maakte. Ja. U stuurde mij een mail dat ik langs moest komen omdat u zo trots was. Waarom stuurde u me die mail? Ja, ik vind dat het goede nieuws uh, ook uh, getoond mag uh, worden. En woningcorporaties uh, hebben de laatste jaren er vaak van langs gekregen. En ik vond dat het tijd werd uh, voor uh, goed nieuws. En hier in Malburg en in uh, Klarendal... Uh, zijn de buurten uh, fors vooruit gegaan uh, volgens de leefbarometer. Maar vooral ook volgens de bewoners zelf. Want daar hebben we ook gegevens van. En ik vond dat dat uh, wel aandacht verdiende. Maar uh, in de u me stuurde vroeg u me om langs te komen met mijn camera. Maar ik doe al vanaf 2008 geen primtime tv meer. Nee, dat klopt. Maar uh, u bent een uh, uh, mondeling ook zeer welkom. Nee, maar waarom <laughs> uh, heeft u niet gestuurd naar andere televisieprogramma's? Ja, we hebben ook naar uh, uh, uh, andere media uh, gestuurd, maar die hebben... Uh, we hebben niets laten weten. Kennelijk is het uh, niet interessant genoeg, het goede nieuws. Oké, okay, uh, uh, uh, laat me dit vragen, meneer Man. Wat heeft u gedaan met uw corporatie, Volkshuisvesting dat u zegt, het kan geen toeval zijn... Met twee weken, die zijn gigantisch gestegen. Uh, ja, We hebben eigenlijk onvoorwaardelijk uh, geïnvesteerd... Maar ook, we hebben heel intensief de samenwerking met de bewoners gezocht. En we hebben aangesloten bij datgene wat er leefde in de buurt. en uh, de kracht van de bewoners opgezocht. En ik denk dat daar de sleutel uh, zit uh, voor het uh, succes. Wonen is voor wij, wij zeggen altijd: wonen is emotie. Het is een uh, heel groot gedeelte, is het beleving. En door juist dan aan te sluiten bij wat mensen voelen... wat mensen ervaren, wat mensen denken... op dat moment uh, uh, ja, ligt daar de sleutel naast het succes. Naast, natuurlijk, de investeringen in uh, de woning en de woonomgeving. Wat er, dat is hier volop uh, gebeurt. Maar is het echt dat de rol van de woningcorporatie zo groot kan zijn... dat de woningcorporatie een wijk kan verbeteren? Want je kan ook zeggen, ja, als mensen werkloos zijn... en uh, uh, te laag inkomen hebben, daar kunnen wij niets aan doen. Nou, wij waren en zijn hier verantwoordelijk. Van de 7.000 woningen die in deze wijk staan... waren er 5500 van ons. Wij waren een groot grondbezitter. Wij waren een machtige partij, om het maar even zo te zeggen. Dus wij waren ook aan zet. En je kunt ook zeggen dat wij het hebben laten achteruitgaan. Dus die, die, die tekst die, die, die snap ik ook. Maar wij kunnen het nooit alleen, want als de bewoners het niet dragen, is het gedoemd te mislukken. En ik hem, uh, wij hebben in een andere wijk in uh, Arnhem, uh, zijn we ooit begonnen... hebben we uh, uh, eerst alleen de woningen opgeknapt. En ik zou bijna zeggen, we waren de bewoners of de samenleving uh, vergeten. En toen gingen de oordelen niet omhoog. En vanaf het moment dat geïnvesteerd is in mensen... in communicatie, in aandacht, in luisteren... maar ook in werkgelegenheid... vanaf dat moment zie je dat de beleving uh, vooruitgaat. En één bewoner formuleerde het in mijn beleving heel erg mooi. Die zei na een paar jaar... Weet je wat er veranderd is? Wij als bewoners hebben geen gemeenschappelijke vijand meer, want we werken samen met de corporatie en met de gemeente. Nou, dat is volgens mij de essentie van wijkontwikkeling. Luisteraars, bent u het eens, oneens met meneer Breeman? Hebt u tips, hebt u voorbeelden van woningcorporaties in uw wijk die een voorbeeld kunnen nemen? Aan volkshuisvesting bel dan op 0800 1121. mail naar primtimeapenstaartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag primtimeradio1. Tom how directeur van uh, directeur bestuurder van de woningcorporatie Trudo in Eindhoven hoe doet u het een puinhoop van maken <laughs> Hoezo maken wij er een pijn op van? Nou, u bent toch uh, achteruit gegaan in diezelfde meter waarin meneer Brieman vooruit is gegaan. Zijn de weken Woenselwest en Bennekel achteruit gegaan en daar bent u de grootgrondbezitter. Ja, maar uh, dat is een statistisch verhaal. Dat komt uit het rapport uh, Leefbaarheid in balans, Dat uh, periodiek wordt opgesteld en... Ja, zeg maar, er worden een aantal uh, indicatoren uh, worden daar bekeken en dan wordt er een soort statistisch gemiddelde berekend. En dat geeft een, een soort oordeel van wat bewoners wellicht zouden kunnen vinden. Ja, maar ik hoor dus, net uh, met een hier op zijn borst kloppen op grond van diezelfde statistieken. En hij zegt: dat is door mij. En bij u zegt u: dat is niet door mij. Hey, meneer Breeman zei meer. Hij zegt, uh, ik heb het in het rapport gelezen, maar we hebben ook onze eigen cijfers. Maar ik zal u een voorbeeld geven uh, waarom wij twijfelen. Het uh, Bennekel, dat is een van die buurten, in het rapport van 2006 stond dat 33,8% van de bewoners daar op de een of andere manier leefbaarheidsproblemen hadden. En in 2008 zou dat volgens hetzelfde rapport 5,2% zijn. En in 2010 is het 12,4%. Dan moet ik u eerst vertellen dat 12,4% het laagste percentage is van alle 40 oude vogelaarwijken. Dus het percentage is al laag, maar ja, niemand kan ons verklaren waarom het vanaf 2006 naar 2008 van 33,8 naar 5,2 ging. Meneer dat ik. Uh, ja. u, u, luisteraars voor alle duidelijkheid. Meneer Oostems wilde heel graag in de bus zijn. Maar hij onderbreekt zijn vakantie om voor ons aan de telefoon te komen. Waarvoor dank. Meneer Breeman ik snap het niet. Meneer Oostems zegt iets op grond van hetzelfde rapport. Hij legt uit waarom het rapport nu deugt. En u nodigt me uit om uw succes te komen zien op grond van het rapport. Help. Ik, ik ben een dommerik. Ik snap het niet. Wij waren heel blij dat we bovenaan stonden. En we vonden dat een waardering voor of een uiting van uh, de goede resultaten. Er is wel heel veel af te dingen op het onderzoek. hoor. Dat zeg ik erbij. Uh, uh, net zo goed als dat de laatste in de zorg werd geroepen... we zullen eens uh, naar uh, onze meetsystemen onder de loep uh, moeten nemen. Geldt ook hiervoor dat we heel goed moeten kijken of dit nou uh, goed is. Aan de andere kant, er is wel... Op deze criteria een ordening. Ja, dan staan wij bovenaan. En dan zijn we blij. En dan denken we ook nog dat het door ons komt. Ja, Oké, okay. meneer als op ik probeer het anders. Gaat het goed in Woenselwest en Bennekel? Nou, het zijn twee hele verschillende buurten. Uh, daar moet er wel nog heel veel gebeuren. Maar ik denk dat het wel de goede kant op gaat. En uh, laat ik een klein voorbeeldje geven van, uh, van de Bennekel. Uh, een van de belangrijkste uh, zeg maar maatregelen die wij daar genomen hebben... Overigens, een overleg met de bewoners, uiteraard, is dat we heel fors uh, sociale huurwoningen aan het verkopen zijn. En dat levert het volgende op: het levert een verdunning op van problemen. Het levert een hele forse verjonging op, omdat de mensen die instromen, dat zijn bijna allemaal starters. Gemiddelde leeftijd 29,6. Oké, okay, meneer Oussamps, uh, sorry dat ik u onderbreek, maar voor mensen die niet precies weten hoe het eraan toe gaat, uh, ik, u moet me corrigeren, meneer Breeman en meneer Oussamps. In die monitor kijkt men ook naar de samenstelling van de week. Wat zijn de inkomens van personen? Ja, Hoe is de ja. wijk samengesteld? En wat u doet, probeert te doen in Woensel West... is dat je zegt, van, luister, als we alleen maar hu huurwoningen hebben... waar mensen met een uitkering in zitten... proberen we daar een deel van koopwoningen te maken... zodat mensen met een, een, een, een eigen kapie, een woning kopen. En dan krijg je een ander soort bevolkingssamenstelling... zodat je in die, wijk die, die monitoren ook omhoog gaat. Ja, in de Bennekel verkopen wij op deze manier, met die verjonging uh, als gevolg, en dat zijn ook allemaal mensen die, uh, die werk hebben en een wat hoger inkomen hebben. In Woensel West volgen we een andere manier. Daar uh, wijzen we al 2,5 jaar lang de woningen toe aan jonge mensen, dus in de huur. Die krijgen 100 uh, euro uh, huurkorting als ze in de maand 10 uur lang of 10 uur uh, besteden aan het bevorderen van de leefbaarheid. Oké, okay, meneer Oosterp, ja, ik, ik ga het ja, anders ja. vragen, want ik, ik snap het. U gaat me helemaal ka uh, kapot kletsen, zodat ik u niet kan verweten... terwijl ik u lekker wil bashen. <lacht> ik ga het anders zeggen. Ja, <lacht> ja. Hoe is het gesteld met uw onderhoud in Woenselwest en in Bennekel? In Bennekel zijn we helemaal klaar. Uh, ook met de openbare ruimte die helemaal vernieuwd is. In Woenselwest staan we nog uh, aan de vooravond van een hele forse fysieke ingreep. Dus, dat, ik dat wil zeggen... Maar het onderhoud is van u dus niet zo goed in Woensel West. En daar, want... De... Ja, daar, zijn we, daar zijn we ook volop met de bewoners plannen voor aan het maken. Dat ja, zijn ma duizend woningen. Maar plannen, dat, plannen... Dat kost even. Meneer Oosoms, meneer, meneer, uh, uh, awesome. plannen, plannen, plannen. In Arnhem hebben ze de handen uit de mouwen gestoken. Ja, dat hebben wij ook. We hebben er al duizend gesloopt. <laughs> ja. En, uh... Uh, en duizenden verbeterd. Okay. Sorry maar, dat. Even voor, de, even voor de goede orde. Ja. Het is niet zo dat de leefbaarheid alleen afhankelijk is van het onderhoud. De, de, de, de sociale problematiek uh, vinden mensen veel belangrijker dan of de deur uh, gisteren of eergisteren geschilderd is. Nou, weet u, ik ga zo daarop terugkomen, maar ik sta hier op de markt. Ik dacht, meneer, woont u hier in de wijk? Uh, nee, ik woon hier niet in de wijk, maar uh, wat die meneer daar allemaal ligt te verkondigen, dat uh, slaat mij niet op. Welke meneer? Die is er nu uit Eindhoven? Ja, juist, als hij zegt over van de, de woningen geschilderd worden en dergelijke... is zijn de deur ook geschilderd? Nou, meneer Ossoms, is uw deur geschilderd? Mijn deur? Ja, natuurlijk. Maar de deur in Oensel West ook. Ja, dat dacht ik al. Al die hogere mensen, die middenklassen, die profiteren ervan. Maar de laagste klasse, die blijven zitten. En een Arnhem, hier een, een vrij... Nou, niet heel oude wijken. Er zit ook een woningstichting En daar vallen de. Die, die woningen zijn 20 jaar oud. Vijf... Welke woningstichting is dat? Uh, dat is uh, hoe heet die? Uh, ja, ben ik even kwijt. Geen Volkshuisvesting? Nee, nee, nee, nee. Maar hoe doet deze week deze in volkshuisvesting de meeste wonen? En de directeur zit in de bus en die is apen trots. Uh, ja, die kan apen trots wezen, maar ik vind het nog niks. Nee? Nee. Ik vind het nog niks. Als ik deze flats hier zo zie, uh, die zijn uh, uit de oude fles weer opgebouwd. Ik, uh, ik vind het niks. Maar waar woont u? Ik woon in de laar, dat is ook niks. <laughs> dat is allemaal Daar vallen de vroeger uit de muur en die huizen zijn 20 jaar oud. Okay. Dus dat is het iets in de bouwfout? Eh, inderdaad, en dan heb je over woningbouwverenigingen. En ja, die, deze maar wat. Deze, tenminste, goed. Nou, ik vind wel dat er een aantal woningcorporaties zijn die het heel goed doen. Uh, dat, dat ben ik ermee eens. Maar dat die burgemeesters en die mensen, de directeuren van de woningbouwverenigingen. Maar moet je ze allemaal over één kam scheren? Want kijk. Je, je moet ze niet over één kam scheren. Maar ik, ik hoor hier iets zeggen wat ik denk bij van uh, ja, sorry, uh, gaat niet. Oké, okay, dankjewel. Want dan ga ik het meteen even checken. Dankjewel. Meneer Breeman, uh, hey, hey, laat me dit vertellen. Uh, die, die, die reputatie, hè? jullie directeuren van woningcorporaties hebben een slechte reputatie. Je hoort het weer wat die meneer zegt. Helaas, ja. I irriteert dat u? Ja. Ja, en wat kunt u eraan doen? Mag ik trouwens een geheim verklappen? Ah. Luisteraars, ik, ja, ik ga het doen. Meneer Breeman heb ik ontmoet in 2004. Toen maakte ik een filmpje voor primetime over een man die geen schotel in zijn, aan zijn, in zijn als balkon mocht hangen. En toen had ik het interview met meneer Breeman en na afloop hebben we een heel leuk gesprek gehad. En toen zei hij tegen mij, Prim, weet je wat de godspe is? Wat er gebeurt bij de corporaties en met de salarissen? Daar moet je aandacht aan gaan besteden. Dat was in 2003 of 2004, begin 2004. Dat heb ik gedaan. Meneer Breeman, was u niet de eenzame strijder tegen die verloedering van de normen? Nou, ik, ik weet niet of ik een eenzame strijder ben. Ik hoop het niet. Maar um, wat ik daar in ieder geval weer aan wil geven, dat het een onderwerp is waar we onderling niet of nauwelijks over praten. En het betekent dat ieder zijn eigen afspraken heeft, dat ieder daar zijn eigen keuze uh, in maakt. En um, dat we daar elkaar weinig op aanspraken doen. En in feite is dat uh, uh, nu ook het geval. En helaas wordt dan de discussie vooral via de kranten uh, gevoerd. Ja, want we hebben gevraagd aan Rochdale ja. uit de Belmer, uh, die, die hebben er een puinhoop van gemaakt. De foto-directeur Rete Ferrari, allerlei onderzoeken nu. En we hebben gevraagd of ze mee wilden doen de persvoorzicht. te zeggen, ja, het is niet nodig, want we zijn 0,1% achteruit gegaan. En dat kwam door de bevolkingssamenstelling niet aan de corporatie toe te schrijven. Maar die directeur van Rochdale, die heeft iedere luisteraar in gedachten... Ja. Als hij denkt aan de directeur van een woningcorporatie. Hoe ja. Verdient u meer of minder dan de balken in de norm? Ik verdien minder dan de balken in de norm. En moet u daar moeite voor doen? Nou, uh, ja, dat is ook, uh, waar, we, waar we in terechtkomen zijn technische verhalen. Dat was ook het verhaal van uh, Tom Ausums. Uh, Ik heb uh, vorig jaar aan het einde van het jaar uh, uh, gekeken naar wat de balken in de norm was. Waar ik op uitkwam, en toen heb ik aan het einde van het jaar salaris ingeleverd om onder de balken en de norm uit te komen. En dan achteraf blijkt dat de balken en de norm weer naar boven is bijgesteld. Dus het is een idiote wereld, maar ik heb inspanningen verricht om onder de balken en de norm uit te Meneer, komen. Meneer Alzons, bent u boven of onder de balken en de norm? Mijn salaris staat al tien jaar op internet, dus uh, iedereen kan dat bekijken en kan ook bezien uh, of dat klopt of niet klopt. Maar is het onder of boven de balken en de norm? Ja, volgens mij eronder. Oké. Okay. Uh... Nee, ik, kijk, meneer Alstubs, ik denk, ik vraag het ook meteen, want er is een beeldvorming. En u, u bent ook slachtoffer van die beeldvorming. Nou, kijk, mijn, mijn frustratie uh, daarover is zo groot dat wij alweer uh, zes of zeven jaar geleden ook uit de brancheorganisatie gestapt zijn. Ja. Want ik moet zeggen, er zijn hele goede voorbeelden uit coöperatie kregen, maar er zijn ook heel slechte voorbeelden. U verdient ongeveer 100. U verdient ongeveer 175.000 euro bruto, daarvan gaat de helft naar de belastingen. Uh, uh, uh, uh. En u hebt geen BV'tje, u bent gewoon in loondienst. Ja, ja. ja. En, en als betaal... ik een keer 100 euro krijg voor een lezing, dan start ik het keurig in het potje. Dan niet doen, als ik 3.000 euro krijg voor een lezing, gaat het echt niet naar de NTR hoor. Uh, echt niet. Ik... <laughs> Bij ons wel. Bij ons wel ik heb, ook, ik ja. heb hier een mail van Mart, en Mart zegt, zelf woon ik ook in Malburgen. Sterker nog, vanuit mijn woning kan ik uw bus zien staan. Maar in ieder geval is het duidelijk dat men investeert in de wijk. Zelf ben ik ervan overtuigd dat de criminaliteit meer wordt. Denk aan de gewelige gewapende overvallen, domino-pizza, maatskramer, Koop, etc. Mijn vriendin kan s'avonds niet over straat zonder lastig te worden gevallen... door de groepen, meestal buitenlandse personen. Wat gaat de gemeente eraan doen? Meneer uh, Gerrit Breeman, directeur van woningcorporatie Volkshuisvesting. Dit is een bewoner. Ja, en is een probleem. Dat is uh, helder. Uh, veiligheid en dan met name hier bij dat winkelcentrum... daar uh, gebeuren vervelende dingen. De, uh, ik herken de, de voorvallen. Uh, waar de, uh, wat daarin is afgesproken, wat daar is gebeurd... is dat er uh, camera's opgehangen zijn om uh, wat terug te dringen. Maar ik besef ook dat dat niet het enige is. Waarom kan en je de... niet hier agenten laten patrouilleren? Ja, dat manier. gebeurt ook. Maar gewoon permanent of een buurtwacht? Dat weet ik niet precies hoe dat zit. Ik weet wel dat de politie verhoogde aandacht heeft. Want de politie baalt hier ook vreselijk van. Maar dat is dan, ik zou bijna een spel van verstoppertje spelen. en toeslaan op het moment dat het kan. Net als de politie weer weg is. En dat is heel erg pijnlijk. En je hoort wat voor effect dat heeft op mensen. En dat is precies wat we niet willen. Meneer Toussaint, uit Goedemorgen. Uh, Wim de Veter is terug van de Tour de France. Die hij heeft geschoven. Dus Wim, ik weet niet onder welke nacht meneer Toussaint zit. Goedemorgen meneer Toussaint. Goedemorgen, Prem. Meneer Toussaint in Den Haag. Hallo. Kunt u mij goed horen? Ik hoor u heel, heel moeizaam. Ik hoor u uitstekend. Dankjewel Prem. Uh, ik woon in de Vogelaarwijk. Ik woon in de Moerwijk in Den Haag. Ben ik en geboren? De bevinding van die wijk is gestagneerd vanwege financiële crisis. En voor mijn gevoel heeft de gemeente één ding veranderd. En dat is een beetje het roplet welke nieuwe bewoners worden. De sfeer is hier de laatste anderhalf jaar echt verbeterd. Aha. Blijf aan de lijn, meneer Toussaint. Uh, meneer Alstoms, doen jullie ook aan selectie... om te kijken dat er betere bewoners binnenkomen? Uh, ja. ja. Ja? Meneer Breeman, doet u dat ook? Uh, indirect. Hoe dan? Indirect? Wij doen dat op precies dezelfde manier als uh, wat meneer Oussums uh, aangaf. Uh, wij uh, proberen van huurwoningen koopwoningen te maken. En dat trekt een ander uh, publiek aan. Mensen met een hoger inkomen en jonger. Dus ik bevestig helemaal wat Tom Oussums daarover zei. En wij bouwen nieuwe koopwoningen uh, bij. Waardoor er ook een andere instroom uh, is. Maar meneer Toussaint, dan gaan ze niet in uw week, maar dan gaan die uh, uitkeringstrekkers weer ergens anders samen hokken, zegt Bontekoe IJsbrand via de tweet. Ja, maar ik, weet, ik, uh, ik heb behoorlijk goed contact met de medebewoners, maar ik weet niet wat de inkomens zijn van die mensen. Ja. Uh, uh, nou, gaat op de sociale inslag, dat ze uh, willen praten met andere mensen en uh, geen rommel buiten gooien en zo. Dat vind ik veel belangrijker. Meneer, uh, uh, toes, uh, meneer Toussaint, Toussaint, u slaat een spijker op de kop. Hartstikke bedankt voor het bellen, Tom. Ousens, ik had ooit een uitkering. Hij was tot de sociale onderklasse, maar was een van de netste bewoners, bewoners van mijn wijkie. Dus op... Ja, maar u, hoort, <laughs> maar u hoort mij ook niet zeggen dat iemand die een uitkering heeft niet durft... Uh, het enige wat wij in Woenselwest proberen te doen. is de grote concentratie van huishoudens met problemen. om die, om die huishoudens te verdunnen. En dat doen we daar door toe, toe te wijzen aan jonge mensen. die ook nog eens een keer tien uur in de maand. Uh, de hand uit de mouwen steken voor de buurt. Okay, dat is niet zo dat iemand die dat. Meneer Alzams, ja. uh, uh, laat me dit zeggen. Ik, ik, ik, zonder u kwaad te willen doen. maar ik krijg een heleboel tweets. Um, eerst, eerst koffie, die maakt meneer Breeman. U krijgt nu een aantal veren, hoor. Ik ben er nog nooit zo in mijn prille leven met iemand eens geweest als meneer Breeman. Um, Raymond Biruto, die zegt zo, te horen, heeft de heer Breeman daar een goed sociaal beleid voor elkaar met sociaal gedrag en instelling... Nou, en dan krijg ik hier nog een van Remy Saluti. Hallo Prim, kom eens in Sunderland zwolle kijken. Dat is pas slecht onderhoud. En dan doet hij de groeten aan de twee zakkenvullers in de studio Prim. Niet. Dus meneer Ouzems kan het niet zijn, want die is over de telefoon. Nou, ik ben volgens mij de grootste zakkenvuller hier. Ja. En ik laat me echt niets gelegen liggen aan de balgen en de norm. Meneer mene, mene, mene Breman, hoe belangrijk is die, die sociale inslag bij ja, uw corporatie? Ja, die is ongelooflijk belangrijk... Um, mijn stelling is dat de fysieke maatregelen dat lukt allemaal wel. Als we ons daarvoor inspannen, dan kan dat. Maar die sociale samenhang, de beleving van de mensen en het bestrijden van het fenomeen werkloosheid, dat zijn ongeveer de grootste opgaven. De werkloosheid is historisch laag. Het is 4, zoveel procent. En deze wijken niet. En onder jongeren hier niet. De, de cijfers liggen hier boven maar, het gemiddelde. Als er geen werk is, kunnen we toch niet werk gaan creëren? Die jongens moeten zich maar gewoon gaan scholen. Hoe ver moeten we mensen nog pemperen? We moeten mensen niet pemperen, we moeten mensen wel begeleiden. En, maar, en, en vergis, vergis je niet dat um, uh, ook volgens mij, maar dat, dat, dat, dat is een heel ander verhaal aan de kant van de werkloosheidscijfers... Uh, uh, maken we het ook voor onszelf aantrekkelijk... door uh, jongeren uh, niet meer een uitkering te geven op jonge ja. leeftijd. Maar die, die even terzijde. Ja. Volgens mij is het uh, uh, um, van belang... Eigenlijk is het de essentie om te zorgen dat iedereen... Uh, uh, iets heeft in zijn leven waarin die die, hij uh, ja, zijn eigen waarde kan uh, versterken. Kan versterken. Dat, het, het, het, het is een zingevingsvraagstuk en dat geldt voor alle leeftijden en vooral bij jongeren gaat het volgens mij vooral om werken. bijdragen aan de samenleving. Als net de Nederlandse burger betaal ik mijn lasten, ook mijn zorgverzekering. Deze gaat telkens omhoog want alles is duur, oké, okay, het is niet anders. Maar als een slecht functionerende directeur van een ziekenhuis op OID, ik weet niet wat het betekent zijn, ontslag neemt, krijgt hij een vette zak met ons geld mee. Als ik mijn ontslag neem, krijg ik niet de uitkering, dan moet ik gaan op zoek naar een andere baan. Stop die premie voor slecht gedrag. Meneer Oussens, kijk, een directeur van het ziekenhuis krijgt een vertrekpremie... en het wordt ook meteen gespiegeld op u. Uh, bedoel, wat, wat denkt u dan, het is misschien niet op, dit top, op deze top, maar wat denkt u dan als zo'n directeur... wel als dat in de publiciteit komt... Nou ja, als er dit soort dingen in de publiciteit komen, dan doet dat gewoon veel afbreuk aan uh, tegelijkertijd heel veel inspanningen die heel veel mensen in dat maatschappelijk middenveld verrichten. En het zijn iedere keer de berichten die in de krant staan. En wat Breeman ook al zegt, uh, de grote inspanningen en de forse resultaten die we boeken, daar is weinig aandacht voor in de pers. Nou nee, daarom, zit ik, maar daarom mag ik iedereen uitschelden, want ik ben hier om Breeman ook zoveel te geven dat hij het <laughs> allemaal fantastisch doet. Meneer Rosenstein, goeiemorgen uit Groningen. Ja, goedemorgen. Prenn. Zeg het maar. Ja, nou maar ja, kijk, ik heb nou de hele discussie gevolgd over eh, nou het, eh, laten we zeggen bevorderen van de werkgelegenheid. Dat is natuurlijk geen opdracht voor de woningbouwcorporaties. Maar ze moeten eens een keer ophouden met het eh, financieren van prestigeobjecten, waar ze gigantische financiële stropen mee leiden... Hm. en uh, daardoor gewoon eigenlijk de sociale woningbouw uh, uh, ja, verlaten. Meneer Rosenstein en dat hele geforceerde gedoe op de woning uh, markt, Meneer Rosenstein de even een vraag: die zijn uitsluitend bezig eigenlijk voor de sociale huisvesting en Meneer de dus Even een vraag: wat voor werk doet u? Ik ben uh, op het moment ben ik dus baanloos. Als je een baan voor mij, hebt, dan uh, kom ik graag bij jou. Hoe oud weg. bent u? Wat zegt u? Hoe oud bent u? 63. Oké, okay, we, gaan, we gaan uw telefoonnummer opschrijven, want we zijn bezig om een programma te maken. Waar we 55-plussers aan de baan willen gaan helpen. Dus dan oh, gaan we daarover. Ja, want dat is meneer Breeman. Uh, meneer Oosters, welk prestigeproject heeft u in Woensel? Of in de andere plekken Eindhoven? Nou, wij, wij vinden dat we uh, in overwegende mate alleen maar in de sociale sfeer moeten bouwen. Meneer Breeman? En uh, dierenkoopwoningen bouwen we niet. Nee, meneer Breeman, kijk, die prestigeobjecten, objecten de MS Rotterdam, uh, uh, brug in uh, Amsterdam van Rochedeel, uh, Seewalde. die prestige-objecten, uh, wat, wat meneer Roosjes zegt, eens of oneens? Uh, er zijn er te veel. Ja. Maar soms, um, uh, laat ik zo zeggen, wijken hebben ook iconen nodig... waarmee mensen zich kunnen verenigen. Eens. En, en um, wij hebben in Klarendal het oud uh, ja. uh, stationspostkantoor... wat elders in de stad stond afgebroken, uh, steen voor steen afgebroken... Ja. hebben we teruggezet uh, in Klarendal op een markante plek. En iedereen is er trots op. Ja, vertel op. het even. Dat is de trots hier 100 meter vandaan. Hoe heet dat? Nee, hier, hier 100 meter vandaan staat het Bruishuis. Dat ja. is een, een oud verzorgingshuis... Waar we, um, ja, ik zou zeggen, uh, voor door uh, de buurt allerlei activiteiten laten zien. Luisteraars, u moet het gaan zien op de Begane Grond. RTV Arnhem, ROC, Rijn Ezel, Stichting Welzijn Ouderen, Guido No Worries, Oma Jim, Bruishuis Catering, Speelatelier de Bakermaat, Activeringsterm Malburg. Kortom, u hebt bijna 6000 uh, uh, activiteiten erin. Ik vind ja. het een ontzettend mooi ding. Uh, uh, uh, Beppi zegt: oh, ja, Beppi, waar was je? Onze vaste chagrijn. Je bent vooral heel erg zielig als je zoveel geld moet hebben hebben is een gebrek aan autoriteit en dan zit je met een groot ego opgescheept. Geld moet blijkbaar de persoon compenseren, Silo hoor. Zakkenvullers zijn losers, luisteraars. Wat wordt mijn uitzending toch weer mooi compleet dat Beppi mij op het <laughs> einde weer een loser noemt? Meneer uh, Theo Beuzums. hartstikke bedankt. Meneer Theo Oosoms, hartstikke bedankt. Succes en veel plezier op uw vakantie. Dank u wel dat u nu wilt onderbreken. Gerrit Breeman, mijn complimenten. Je bent je de wel. integer corporatiebestuurder. Blijf het alsjeblieft. Er zijn veel te, veel, veel te weinig mensen zoals jij die ook naar buiten willen. De luisteraars, ik dank alle deelnemers, alle luisteraars, alle tweeters. Um, ik wil u even melden dat Guillaume Elmond vandaag 30 jaar is geworden. En dat is onze top-judoka. Wij gaan op 5 september een speciale uitzending maken. En u kunt het onderwerp dat u besproken wil hebben mailen naar primtime En dan wordt u mij tafel, dame, tafelheer, in een anderhalf uur durende uitzending op 5 september aanstaande. Morgen zijn we er weer. Tot morgen. Namaste. Dag.